Wall Street heeft de week positief afgesloten. De Dow Jones-index sloot voor de vijfde achter volgende dag hoger op 11.509 punten. Een winst van 0,7 procent. Ook de andere indexen van de beurs in New York sloten hoger. Uitzondering was het aandeel van Research in Motion, het bedrijf dat de BlackBerry telefoon maakt. Na slechte kwartaalcijfers daalde het aandeel 19 procent. Eerder op de dag sloten ook de meeste Europese beurzen hoger. De AIX-index van de beurs in Amsterdam boekte een winst van 1,2 procent. Beleggers hebben er weer wat meer vertrouwen in... dat er een oplossing komt voor de Europese schuldencrisis. De voormalige IRA-leider Martin McGuinness... wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Ierland. Hij is nu nog vicepremier van Noord-Ierland. De Ierse nationalistische partij Sinn Féin is van plan hem zondag... als kandidaat naar voren te schuiven. McGuinness werd in 1973 in Ierland tot een half jaar cel veroordeeld... omdat hij in zijn auto ruim 100 kilo explosieven had liggen. Later zwoer hij terreur tegen het Britse gezag in Noord-Ierland af... en zette hij zich in voor een politieke oplossing. Mede door zijn inspanningen werd er in 1998 een vredesakkoord gesloten. De Ierse presidentsverkiezingen worden op 27 oktober gehouden.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 Zijn vader nam hem vijf jaar geleden mee de Duitse bossen in... nadat zijn moeder bij een auto-ongeluk was omgekomen. Ze zouden al die jaren in een tentje hebben geleefd. De tiener zocht de bewoner wereld op nadat zijn vader bij een val was omgekomen. De Duitse politie heeft Interpol ingeschakeld... in de hoop achter de identiteit van de mysterieuze jongen te komen.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 Tegelijk verhoogde hij de accijns, waardoor een pakje sigaretten in New York nu ongerekend 8,12 euro kost. Bloomberg is een felle anti-roker. Hij stopte zelf 30 jaar geleden.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 Het weer. Vannacht wisselend bewolkt. Kans op een enkele bui. Het koelt af naar 12 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. Zondag opnieuw regenachtig met kans op onweer. Het wordt dan hooguit 16 graden. En na het weekend wisselvallig met hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. En dan verkeersinformatie. Er staan twee files op de A6. Lelystad richting Muiden bij Almere Haven. Daar is de afrit dicht. Geen file dus. En de enige file die er staat, die staat op de A4. Amsterdam richting Delft. Tussen Schiphol en nieuw Drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Sparen in eigen hand via WestlandUtrechtBank.nl. De spaaronline online rekening is dus spaarrekening met een toprente.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 Dit is met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Er zijn van die momenten dat je naar de radio luistert en denkt... Hey, er is echt iets nieuws onder de zon. Vanmorgen op deze zender hoorde ik een gesprek met Henk van der Kolk... voorzitter van FNV Bondgenoten... en hij kent tegenstander van zo'n beetje alle polderakkoorden... van de laatste jaren. Wij zien de verbeteringen...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 Ja, wat Van de Volk precies zei, kan ik niet herhalen... want er zijn nog veel meer dan u nu hoorde. Maar één ding was duidelijk. Volgens nog zei hij geen nee tegen het pensioenakkoord... dat de PvdA en het kabinet gisteravond sloten. En dat is nieuw, Henk van der Kolk, die geen nee zegt. Vanavond was overigens het nieuws alweer oud. Van der Koks bondgenoten zeiden toch nee tegen het nieuwe akkoord. Leidt wel tot een vraag. Als Henk van der Kolk eigenlijk wel ja wil zeggen tegen dit akkoord... dan moet er iemand anders binnen die bond zijn die dat tegenhoudt. Dat is dan ook de huiskamervraag van vanavond. Als Henk van der Kolk het niet is, wie is dan de poldermol? MUZIEK That's the <hear> sound of the men working on the chain <middels> Sound of the men Working on the chain Gang, Gang. All day long they're saying That's the sound way. of the men Working on the chain Gang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 Sam all day is hard give me water thirsty Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De Palestijnse president Abbas vindt dat de tijd eruit voor is en dus trekt hij de stoute schoenen aan. Volgende week vraagt hij namens Palestina het volwaardige lidmaatschap van de Verenigde Naties aan. Op voorhand staat alvast dat Amerika dat gaat vetoen. en dat leidt tot de vraag: waarom doet Abbas het dan toch? Over deze en andere vragen hoort u straks de correspondenten Sander van Hoorn en Wessel de Jong. Een verstandshuwelijk, een relatie, een prima samenwerking. Een paar typeringen die vandaag de ronde deden in Den Haag... over de band tussen het kabinet en gedoogpartner PVV. Geert Wilders kondigde aan dat het komende jaar... het jaar van de waarheid wordt van de huidige samenwerking. Met politiek verslaggever Hans-Anderinga bespreek ik straks de vraag... of relatietherapie nodig is en zo ja, of het zin heeft. Morgen komt zijn boek pas uit, maar al op voorhand... deed het boek De Magie achter de Michelinster van de Belgische ex-Michelin-inspecteur Paul van Kranenbroek... veel stof opwaaien. De toekenning van de sterren zou allemaal wat minder objectief verlopen... dan we dachten. Wat heeft hij precies bedoeld te zeggen? En vooral ook de kunst van het proeven. Oftewel, hoe gaat een goede Michelin-inspecteur te werk? Van Kranenbroek doet straks wat hij al 22 jaar deed, proeven. Om 5 voor 12, een ode aan de muur van Gerardsbergen. De gevreesde klim die komend jaar verdwijnt... uit de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 16 september. De schouderklopjes en de oude jongens grapjes waren bij de presentatie van het kabinet niet van de lucht. Maar de liefde tussen de coalitie en de gedoogpartner lijkt voorbij. Als wij op het punt van Europa van Mars komen... dan komt het kabinet van puto, stelt PVV-leider Wilders. Het kabinet is echt eurofiel. Die miljoennota is bijna niet te lezen. Zo vaak komt het woord Europa er aan voor. Volgens voor Rutte zijn de verhoudingen goed... Maar zijn er op de portefeuille Europa meningsverschillen? Voor het betreft de heer Wilders gaat de buitenlandse politiek niet, niet verder dan Vlaanderen en Israël. Dus over Europa kom je met hem niet veel verder dan Antwerpen. Nog zo'n relatie waar het rommelt is binnen de vakcentrale FNV. De PvdA kreeg minister Kamp nog zover extra toezeggingen te doen... om het pensioenakkoord door het parlement te loodsen. Zo gaan mensen met een laag inkomen die toch op hun 65e willen stoppen... en minder op achteruit. Dat is een belangrijke toezegging. En ik denk dat veel kritische vakbondsleden daar heel goed naar zullen luisteren. Nou, dat is een misrekening van de Partij van de Arbeid... want de grootste bonden binnen de FNV-vakcentrale... de Abfacabo en bondgenoten blijven tegen. Ik zie verbeteringen, mede door onze druk. Het casino-pensioen is van tafel. Maar voor mensen met een klein inkomen, een klein pensioen en een AOW... blijft het voor hen een probleem om straks op hun 65e nog met pensioen te gaan. De man die op Prinsjesdag een vaccinelicht tegen de gouden koets, gooide, moet in een psychiatrische inrichting worden behandeld. Volgens de rechter is die om te vatbaar. Ook tijdens de uitspraak maakte de man een verwarde indruk. Hij verliet met veel bombarie de zaal. Niet binnen een jaar zal zijn afgerond. De... Oké, okay, meneer, u mag vertrekken. Volgens de advocaat van de man was hij het hartgrondig oneens met de uitspraak. De cliënt geeft aan, ik ben absoluut niet gek. Ik hoef niet behandeld te worden. En ik uh, zal het dan ook niet eens zijn met een uitspraak van die strekking. De leraren en leerlingen van het ROC in Delft maakten een paar spannende uurtjes mee. Een 18-jarige medeleerling had een wapen mee naar school genomen. Achteraf bleek het om een alarmpistool te gaan. Maar de paniek was er niet minder groot om. is iedereen spullen. Nou gepakt, toen werden we in een lokaal gestopt, en daar hebben we een tijdje zitten wachten. En toen uh, werden we ontruimd door de beveiliging, en toen moesten we hier wachten. Postman Pet, of in het Nederlands Pieter Pos, kent u hem? Hier in Nederland is hij alweer een tijdje van de buis verdwenen, maar bij de BBC brengt hij nog iedere dag de post rond. Met zijn rode wagen en zijn poes. Nu alweer 30 jaar. Vogels in de bomen, zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Goodbye, everyone. Dat was Nieuws Vandaag op Radio TV. Have a good time. De krant vanmorgen is gelezen door Freddy van Tijn. Ja, de reparatiemaatregelen die de PvdA voor de lage inkomens hebben afgedwongen in het pensioenakkoord kunnen 250 miljoen euro gaan kosten. Daar werd vannacht al over gesproken, zegt onze Haagse collega, zelfs over 300 miljoen. Maar de Telegraaf meldt nu dat ingewijden dat ook zo hebben berekend. Het pensioenakkoord moest tot een besparing leiden van 4 miljard euro op lange termijn. De aangepaste versie waarvoor de Tweede Kamer een afgelopen nacht groen licht gaf... gaat volgens minister Kamp 40 miljoen euro kosten. Maar volgens ingewijden gaat het voor de hele periode dus wel over een kwart miljoen. Ruim 100 goede doelen gaan de salarissen van hun directie op internet publiceren. Trouw schrijft dat de Vereniging van Fondsenwerven de instellingen dat heeft besloten. Daarbij zijn zo'n 120 goede doelen aangesloten. Er is al jaren discussie over de hoogte van directeurssalarissen. Een paar jaar geleden is al een gedragscode getekend... waarin de salarissen aan banden werden gelegd. Ongeveer, ongeveer een maand geleden riep de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett... de politiek op om miljardairs zoals hij niet langer te vertroetelen... en te laten helpen de gevolgen van de crisis te bestrijden. In Amerika en ook in andere landen heeft al een aantal mensen... met een groot vermogen zich gemeld voor zo'n crisistaks. De Volkskrant vroeg het een aantal Nederlandse rijken die voelen er niet veel voor. Joop van der Ende legt uit waarom. In de VS is de belasting voor de superrijken 26 procent. In Nederland twee keer zoveel. Nederlandse rijken dragen dus al genoeg bij aan de schatkist. Van der Ende zegt dat hij zelf wel anderen laat delen in zijn rijkdom... via de kunst en cultuur. Wonderlijk verhaal over adviesbureau DHV, een internationaal bedrijf... in waterzuivering, dijkherstel en natuurontwikkeling... dat ook voor publieke instanties werkt, zoals waterschappen. Het bedrijf werkt aan zogenoemd vitaal water. Water dat door speciale grote keramische schalen stroomt... en daarmee gezuiverd afvalwater levendiger zou maken. Twee waterschappen die er al mee werken... zeggen dat het komt doordat extra zuurstof die uh, ingebracht wordt... Maar een DHV-medewerker die in de Volksland wordt geciteerd zegt... Ik denk dat het wiegende ritme van het water in de bekkens... als een antenne functioneert voor invloeden uit de kosmos. Die maken het water vitaal. En nog meer water. Het AD schrijft dat wetenschap, medische sector, horeca en senioren alarm slaan... want Nederland heeft nauwelijks nog openbare toiletten. Ouderen durven vaak geen dagje meer uit en jongeren slaan aan het wildplassen. het is vooral een probleem voor vrouwen. Met de hygiëne is het ook al niet best gesteld. Uroloog Kil van het sint Elisabeth ziekenhuis in Tilburg zegt dat het probleem voor heel Nederland geldt. Hij wijst er in dit verband ook op dat veel mannen boven de 55 ook vaker plotseling nodig moeten. Op wc's rust een groter taboe dan op seks. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. De Europese ministers van Financiën zijn vandaag en morgen bijeen in Polen... om te praten over de crisis. En er is daar één een vreemde eend in de bijt. Dat is Timothy Geithner, de minister van Financiën van Amerika. Correspondent Chris Ossendorf in Wroclaw in Polen. Chris, goedenavond. Goedenavond. Waarom zit Amerika daarbij? Uh, de Vreemde Eend is inmiddels weer gevlogen en was er vandaag bij. En dat, dat was inderdaad bijzonder. Het was ook bijzonder opvallend. Al die Europese ministers komen binnen met een hele kleine delegatie of relatief kleine delegatie met een voorlichter en een paar medewerkers. En toen de Amerikaan kwam was het wel duidelijk dat de Amerikaan kwam, al zag je het maar aan de beveiliging en een enorme delegatie die met zich meenam. En dan je vraag natuurlijk, hè, ja. waarom, waarom, zitten die, ja, waarom zitten die Amerikanen erbij? Nou, omdat de Amerikanen ontzettend belang hebben um, bij de vraag... wat gaat er gebeuren in Europa, wat gebeurt er met de euro? De crisis duurt al zo lang, anderhalf jaar in Europa. En Amerikanen hebben het idee dat Europa niet in staat is om het op te lossen. Ik denk dat ze dachten, zullen we eens kijken of ze niet een klein handje kunnen helpen. Ja. Maar waarom zitten China en Rusland er bijvoorbeeld ook niet aan tafel? Ja... Waarschijnlijk omdat die uh, zichzelf niet op een handige manier hebben uitgenodigd of omdat ze niet door Europa zijn gevraagd om uh, te komen meepraten. En omdat er uiteindelijk uh, Amerika de meest directe uh, belanghebbende is. Amerika is gewoon echt bang dat een eventueel faillissement van Griekenland gevolgen kan hebben niet alleen voor Europese banken, maar ook voor Amerikaanse banken. Er zijn enorme belangen staan er op het spel. Als het hier uit de hand loopt, is Amerika onmiddellijk ook de klos. Dus die Amerikanen die uh, praten heel erg graag mee en die willen echt weten, als Europa al denkt over een faillissement van Griekenland, hoe ze dat dan gaan doen en of de gevolgen niet uh, enorm zullen zijn. Ja. En je formuleerde het net wat omzichtig, heeft hij zichzelf uitgenodigd of is hij uitgenodigd? Ja, daar wordt een beetje moeilijk over gedaan. Wat wij officieel te horen krijgen... we kregen een e-mail van het voorzitterschap van Europa... dus op dit moment Polen, die zei... wij hebben Kajtna uitgenodigd om aan te schuiven bij deze vergadering. En vervolgens was ook nog duidelijk... er is los van deze vergadering van de Europese ministers van Financiën... een forum hier in Wrocław in Polen... een forum over economische ontwikkeling. Dus er was ook nog een, een soort smoesje van de Amerikaan... was toch al in de buurt en die dacht... kom, we gaan even bij die ministers aanschuiven. Yeah. Wat dan ook alweer opvallend is... Um, naar Afloop hoorden we van de ministers, ook van onze minister De Jager, dat het zo'n prettig gesprek was met de Amerikanen. En dat we het zo eens zijn met elkaar, dat we gezamenlijk op moeten treden om de crisis in de hand te houden. En hier in, in Wroclaw bij de vergadering van de ministers was er al wel kritiek van uh, Geithner, die redelijk uh, scherp was. Maar op dat forum, waar hij dus wat vrijer kon spreken, heeft hij veel... Poutere uitspraken gedaan, uitspraken in de trant van ze moeten in Europa ophouden met uh, te speculeren over een faillissement van Griekenland. Te speculeren over het uiteenvallen van de euro. Wij vinden het ontzettend gevaarlijk. Ja, En je zegt net al de vreemde eend is alweer gevlogen. Denk je dat het gelukt is om invloed uit te oefenen? Ik, ja, in die zin wel dat er toch wel heel nadrukkelijk nagedacht wordt over alle gevaren. Heel nadrukkelijk samengewerkt wordt met Amerika. Wat ook alweer opviel is dat vandaag het bericht naar buiten kwam... dat Obama ook gaat praten met Europese leiders in New York... in de marge van de vergadering van de Verenigde Naties. Dus uh, er zijn intensieve contacten. De minister van Financiën bemoeit zich ermee. Obama bemoeit zich ermee. Het is gewoon duidelijk, de situatie van de euro is zo fragiel, Het is zo gevaarlijk. Niet alleen Europese leiders hebben hier belang bij. De hele wereld kijkt mee hoe dit gaat verlopen de komende weken en maanden. Dus uh, ja, iedereen praat ook graag even mee. Dankjewel, Chris Ostendorf. secret dan met Where We Belong. Ondanks verwoede pogingen van de Verenigde Staten en de Europese Unie om het tegen te houden, kondigde de Palestijnse president Abbas vanmiddag aan dat hij het volwaardige lidmaatschap van de Verenigde Naties gaat aanvragen. Sander van Hoorn, Midden-Oosten-correspondent in Libanon. Goeie goede avond. Waarom doet Abbas dit? Omdat hij vindt dat uh, die onderhandelingen met Israël volledig zijn stuk gelopen. Dat proberen we al te zeggen. Zegt hij, het leidt nergens toe. Uh, en we hebben uh, alle signalen gekregen dat we er klaar voor zijn. Van de Wereldbank, die onze instituties onder de loep nam, en zegt dat ziet er prima uit. Van de Amerikaanse president die uh, in het verleden heeft gezegd in september 2011 moet er een Palestijnse staat zijn. Dus laten we dit proberen, laten we zorgen dat we een land zijn als lid van de VN... en dan verder praten met Israël een stuk gelijkwaardiger. Er oh ja. zijn er achter de schermen allerlei diplomatieke pogingen gedaan om Abbas ervan af te houden... om dat volwaardige ja. lidmaatschap nee. aan te vragen. Wat is de reden daarvan? Waarom wordt hij daarin tegengewerkt? Um, omdat Amerika zich steeds verder uh, geïsoleerd uh, lijkt te voelen, hè. Uh, samen met Israël in de hoek komt te staan van uh, de nee-zeggers. Want uh, uh, wat de Palestijnen nu gaan vragen is een land volgens de grenzen die door iedereen uh, geaccepteerd worden. Uh, wat ze gaan vragen is Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Nou ja, dat wordt ook door iedereen als bezet gebied erkend, behalve door Israël. Dus je kunt er moeilijk op tegen zijn, uh, denken de Palestijnen. En ja, Dat is toch wat, wat Israël en Amerika uh, nu in een lastig pakket brengt. Uh, vooral Amerika, denk ik. Want die zullen moeten zeggen, ja, we hebben zelf gezegd dat ze er klaar voor zijn. We hebben zelf die grenzen van 1967, hè, die grenzen uh, van de westelijke Jordaan over en Gaza, als grenzen genoemd. Even zo goed gaan we nu toch tegenstemmen. Oh ja. Want hadden die diplomaten die uh, geprobeerd hebben om het tegen te houden, hadden die een alternatief? Die hadden het alternatief dat ze uh, bijvoorbeeld een tijdpad wilden voorstellen voor de onderhandelingen. Maar daarvan zeggen de Palestijnen: Ja, dat hebben we in het verleden ook alles geprobeerd met die routekaart voor de vrede. Leidt nergens toe. Um, ze hadden het alternatief dat uh, de Palestijnen bijvoorbeeld een soort waarnemersstatus zouden kunnen krijgen... ...wat een uh, iets hogere status is dan wat ze nu hebben... ...maar wat nog niet een volwaardig, ook door de Veiligheidsraad uh, erkend land zou zijn. Uh, een belangrijk aspect daarbij zou dan zijn dat ze ervan af zouden moeten zien... ...om lid te worden van uh, bijvoorbeeld het internationale strafhof... Hè, ...waardoor ze Israëli's zouden kunnen aanklagen. Nee, ja, dat pas zo'n compromis wat op een gegeven moment in de maak leeg te zijn. Maar de Palestijnse president lijkt nu uh, de vlucht voorwaarts te hebben genomen. Hij kan bijna niet meer akkoord gaan met zo'n initiatief... ...omdat hij dan dus automatisch in het kamp zit van Amerika en Israël... En dat is niet het kamp, bijvoorbeeld, van de Arabische straat op dit moment... waar al die revoluties de burgers steeds mondiger hebben gemaakt. En de uh, leiding bijvoorbeeld van Egypte steeds meer luistert naar die straat. En die straat die zegt, ja jongens luister, uh, het is uh, over met de Israëlische positie. Die Palestijnse straat, die moet er gewoon komen. Ja. En ik heb me laten vertellen dat als hij dat volwaardige lidmaatschap aanvraagt... dan moet dat door de Veiligheidsraad worden goedgekeurd, hè? Ja. Dat is uh, de Veiligheidsraad die kan een, een voortracht doen voor de Algemene Vergadering. En dat is de enige manier waarop je een volwaardige lidstaat kunt uh, worden. Nou, dat is al uh, volstrekt duidelijk. Amerika gaat daar een, een veto uitspreken. En uh, dat betekent dus dat je nooit meer een volwaardige lidstaat kunt worden. Dan is er een soort tussenstap. Dat is dat je naar die Algemene Vergadering kunt toegaan en zeggen, uh, geef ons het waarnemersstatus uh, wel als staat. En dan ben je dus gelijkwaardig bijvoorbeeld aan uh, de, uh, het Vaticaan. Maar daar zit nog weer een probleem voor de Amerikanen, die ook daartegen zijn. Dus het is een probleem voor Israël, wat daartegen is. Want als waarnemende lidstaat. Dus erkend door de algemene vergadering kun je alsnog wel lid worden van bijvoorbeeld het internationaal strafhof. Kun je alsnog wel bijvoorbeeld meepraten over uh, zeegrenzen. Ja, een interessante discussie als je kijkt naar uh, de zeeblokkade bijvoorbeeld van Gaza. Dus dat zijn uh, dingen waar Israël en uh, daarmee Amerika zich ook grote zorgen over maken. Ja, Wessel de Jong, correspondent in Washington. Uh, ja, uh, Sander zei het net al, oh, uh, de, de Amerika gaat waarschijnlijk tegenstemmen. Is dat nog een moeilijke keus voor Obama of valt het al mee? Nee, dat is al heel duidelijk, dat bleek ook vandaag wel, op de uitspraken, uitspraken van Abbas. Het Witte Huis heeft er ineens op gereageerd zelfs. En uiteindelijk liet een, liet een woordvoerder van het Witte Huis weten. Wij zetten gewoon onze oude lijn voort, wat we al eerder gezegd hebben. Dus het Witte Huis houdt hier al lang rekening mee dat, dat het zover zou komen. Dat ze Dus inderdaad, het is onvermijdelijk volgende week dat de Amerikanen gaan veto. Daar is geen enkel twijfel meer over. En waarom is dat zo onvermijdelijk? Omdat hun belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten is, Israël. Israël is er tegen. Nou, Obama kan het zich met verkiezingen voor de boeg volgend jaar kan het zich absoluut niet permitteren om de zogeheten pro israëlische stem, ofwel gewoon de Joodse stem in Amerika, om die van zich te vervreemden. Die, die stemmen heeft hij veel te hard nodig. Als je bijvoorbeeld aan, aan swing states zoals Florida denkt, hè, waar letterlijk iedere stem gaat tellen. Dus hij heeft die, hij heeft die pro israëlische stem, hij heeft hem gewoon keihard nodig. Ja, Sander, dat snapt dat toch ook? Dus die weet op voorhand dat het niet gaat lukken, zou je zeggen? Nee, maar die weet op voorhand ook dat het met deze Amerikaanse president... en deze Israëlische regering onder het huidige gesterkte sowieso niet gaat lukken. Hij weet... Dat hij, uh, wat ik net al zei, de Arabische Staten uh, uh, in toenemende mate ook achter zich heeft. De Arabische Straten had hij al achter zich. Een land als Turkije, wat uh, zegt, uh, de, de, het is niet eens een optie om uh, de Palestina te erkennen Het is een plicht om dat te doen. Ja, dat, dat zijn toch wel uh, geluiden die hem op dit moment sterker weten dat het alternatief bakzijl halen en toch weer gaan onderhandelen, dat dat nergens toe leidt. Nee, maar hij weet dus ook dat het volgende week afgestemd gaat worden. Uh, dat, althans, dat, uh, dat Amerika dat gaat vetouwen, Maar dat zal zijn positie in zijn eigen uh, land en omgeving daarvan niet uh, in negatieve zin beïnvloeden? Uh, nee, het omgekeerde is wel waar. Het, uh, op het moment dat hij alsnog een, een halfbakken compromis accepteert... dan zal het zijn status die toch al heel erg is aangetast uh, nog verder omlaag halen. Ja. Wat, wat vindt Israël ervan? Wat hebben ze gezegd? We hebben nog niet echt wat gezegd, behalve herhaald wat ze al heel vaak gezegd hebben. Namelijk dat uh, alleen door onderhandelingen een Palestijnse staat werkelijkheid zal worden. Niet door eenzijdige stappen. Nee, nee. Uh, je kan ook zeggen dat door deze stappen, uh, Amerika gaat het vetoen, dat Amerika dan als onafhankelijk bemiddelaar misschien niet meer zo'n sterke positie heeft. Is het, Abbas... Nee, nee en dat, dat is natuurlijk de grap. Uh, dat beeld, dat, dat bestond misschien bij ons in het Westen, maar in die Arabische staten bestond dat beeld natuurlijk al lang niet meer. Werd uh, uh, uh, Amerika al lang als een uitermate bevooroordeeld bemiddelaar uh, gezien. En kijk, de Palestijnen die lijken dat nu toch ook uh, steeds meer... Uh, te vinden en die koersen ook steeds openlijker te varen. En uh, eigenlijk Amerika lijkt het wel voor het blok te willen uh, zetten. Ja. Spreek dat veto eens uit. Laat die Arabische landen met al die uh, bewegingen die er op dit moment zijn. Laat die landen waar je sommige uh, revolutionaire bewegingen erkent, notabene. Laat die maar eens zien wat je uiteindelijk met dat veto doet in de Veiligheidsraad. Kom maar in feite gewoon in je hem te staan. Ja, Wessel, is dat lastig voor Amerika? Het uh, is bijzonder lastig. De New York Times vandaag heeft het zelfs al over een, een groot debakel... Van, van, de, van de politiek van, van Obama, zijn Midden-Oostenpolitiek. En de, het is daarom zo'n groot debakel... omdat hij natuurlijk aan zijn hele Amstermijn in 2009 begon hij met echt geweldige ambities. Hij zou de president worden die je vrede ging brengen. Hij benoemde een hele belangrijke diplomaat, Mitchell. Hij sprak openlijk over het lijden van de Palestijnen, was ook heel revolutionair. Hij riep de Israëli's op tot een bouwstop, dat was ook allemaal zeer revolutionair. Nou, die diplomaat Mitchell die is verdwenen met, met Abbas, met de Palestijnen, praat hij niet meer. En op Netanjahu heeft hij geen enkele greep. Dus zijn Midden-Oostenbeleid is echt een totale mislukking. En dat is natuurlijk in de Arabische wereld gebleken. En dat zal volgend jaar ook nog eens gaan blijken. Natuurlijk bij de presidentsverkiezingen, de Republikeinen zullen het niet nalaten... Om, dat, om hem op dat vlak als grote mislukking neer te zetten. Oké, okay, Wessel de Jong en Sander van Hoorn. Beide, dank voor jullie toelichting. We gaan kijken hoe het volgende week loopt. Het is altijd verstandig om regelmatig je af te vragen of het nog steeds goed gaat. En ja, op dit moment gaat het uitstekend. Het is ook een zakenhuwelijk, moet ik u zeggen. Don't go changing to try and please. Hoe zou u de relatie willen omschrijven? You never let me down Goede samenwerking. Mm. Nou, om te beginnen is er geen sprake van een huwelijk. Don't imagine. Ook dus niet van een verstandshuwelijk. You're too familiar. Het is ook een zakenhuwelijk, moet ik u zeggen. I take you just the way you are.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 Maar het blijft een verstandshuwelijk, want op belangrijke punten, zeker ideologisch over Europa, zitten er melkwegstelsels tussen ons en dat maakt het niet makkelijker. Zou dokter veel nog kunnen helpen om de heren Verhagen, Wilders en Rutte... wat makkelijker met elkaar om te laten gaan? Ze gedogen elkaar wel, maar lang niet altijd van harte. Vandaag waarschuwde Geert Wilders dat zijn steun voor het kabinet grenzen kent. De in de ogen van Wilders eurofiele miljoenennota van dit jaar... zit de PVV niet lekker. Waar wringt de schoen in dit verstandshuwelijk? Hans-Andering, graag. Goedenavond. Goedenavond, ja, Wilders zei vandaag in een interview dat 2012 een beslissend jaar gaat worden. Wat bedoelde hij daarmee uh, te zeggen? Nou, Wilders vindt dat... Uh dit verstandshuwelijk, of hoe we het ook uh, zullen noemen verder dat daar voor hem voldoende in zit. En je kan één ding van Wilders uh, zeggen... is dat hij nou niet een erg grote liefde voor, uh, voor Europa heeft. Maar als je kijkt naar de onderwerpen... die al maandenlang de agenda domineren... en die wij Nederlanders allemaal belangrijk vinden... dan gaat het uh, juist over Europa. Uh, als je naar de nota kijkt... dan gaat pagina na pagina gaat het over hoe belangrijk Europa voor Nederland is. Het is ons uh, verleden, het is ons heden en het is de toekomst. Uh, de steun aan de Grieken speelt uh, nog steeds een belangrijke rol. Nou, kortom, uh, ja, die liefdesverklaring aan Europa... dat zit Wilders ook helemaal niet lekker. Dus hij vindt, en dat was volgens mij de boodschap... die hij vandaag wilde afgeven... Uh, het profiel van dit kabinet moet volgend jaar... toch weer een beetje bijgedraaid worden meer naar de PVV. Maar ja, dit kabinet heeft afspraken met hem gemaakt... maar juist niet over Europa. Dus daar kan het kabinet gewoon zaken doen met uh, nou, andere partijen. Ja, maar dan hadden ze van tevoren toch wel eens het idee dat dat een beetje toch wel meer richting Pvv zou gaan en uh, minder steeds naar de oppositie om daarvoor steun te shoppen. En wie is ze het... dan? Wie had de gedachte dat dat wel richting Wilders zou bewegen? Nou, dat hadden ze. Nou ja, vooral de Pvv zelf ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat hadden ook VVD en CDA wel bedacht toen ze aan dit kabinet begonnen. Uh, maar wat je nu dus ziet is, uh, nou kijk maar naar de missie in Kunduz... daar speelde uh, D66 en GroenLinks een belangrijke rol. Uh, kijk nu naar de steun van Griekenland, uh, weer D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, uh, ChristenUnie. Uh, afgelopen nacht het pensioenakkoord, weer uh, de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Dat zijn allemaal belangrijke zaken die geregeld worden. In de PVV staat eigenlijk buitenspel, omdat ze op al die onderwerpen tegen is... Dus je kan eigenlijk zeggen: veel aandacht en veel geld gaat naar onderwerpen waar Wilders nou niet op staat te trappelen, dat het daar naar nou uitgaat. Hij likt zijn vingers niet af bij wat er de laatste maanden is uh, uh, gebeurd. Want die onderwerpen waar de PVV juist flink op in wil zetten en ook hoopt daarmee de achterban te bedienen, dat gaat bijvoorbeeld naar de zorg. Nou, er wordt wel iets binnengehaald, maar er wordt ook heel veel op bezuinigd. Uh, nou, wat we de laatste tijd hebben gezien. Strengere straffen, uh, minder immigratie. Vandaag het Boerkaverbod? Vandaag het Boerkaverbod. Maar, maar ja... Uh... Liggen wij daar wakker van? Zijn we daar allemaal heel erg blij dat je 380 euro boete kan krijgen voor die anderhalve boerka die er in Nederland rondloopt? voor Wilde is een belangrijk punt. Voor Wilde is een belangrijk punt, maar volgens mij was het een aantal, uh, nou een jaar geleden bijvoorbeeld, speelde dit soort onderwerpen een veel belangrijker en ja. dominantere rol en dat is nu helemaal weg. Dus en... dat zakt weg en daar maakt Wilde zich bezorgd over en dus geeft hij dit signaal, moeten we het zo ongeveer duiden? Ik denk dat Wilders niet van plan is om zich helemaal weg te laten spelen. Dat hij als gedoger, niet alleen het CDA en de VVD, dat kabinet gedoogt... maar dat hij ook moet gedogen dat het kabinet, als, uh, nou, om even in de relatiesfeer te blijven... als een mooie vrouw de ene keer naar die jongen kijkt en de andere keer naar die en dan weer aardig is tegen de een en dan weer tegen de ander... maar nooit echt trouw is. En Wilders had toch iets meer trouw gedacht van CDA en VVD... en hij had ook gedacht dat de punten die hij binnen kan halen... dat hij ook veel meer in de aandacht zouden liggen. En dat is dus nu helemaal niet het geval. Nee, en bij de kant van het kabinet hebben ze daar onderhand niet het gevoel... misschien kunnen we toch beter met uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks... en de ChristenUnie en D66 te proberen een regering te vormen? Ik bedoel, daar zijn ze toch vaak op aangewezen nu. Ja, dat is nu inderdaad het geval. Het uh, bleek het afgelopen jaar toen geprobeerd is om dat kabinet samen te stellen... dat dat toch niet lukte... Maar ja, als je kijkt wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Uh, hè, zoals uh, afgelopen week dat uh, Rutte en minister Kamp... twee keer uh, met de Partij van de Arbeid uh, diep en lang elkaar in de ogen hebben gekeken... om toch te kijken of ze eruit kunnen En dat komen. is gelukt. En dat is gelukt. Uh, hetzelfde geldt voor, uh, voor Kunduz. Het is gelukt. In beide gevallen, zegt het kabinet, er ligt een prachtig uh, akkoord. Dus een aantal dingen die uh, maanden geleden nog niet mogelijk waren... die blijken nu dus wel oplosbaar. Tussen die partijen die het toen niet... Uh, konden eens worden. Nou, als dat te vaak gebeurt, kan natuurlijk het kabinet, nog steeds even voorgesteld als mooie vrouw, denken: van God, misschien moet ik eens een andere vrijer nemen, want ik kan daar toch ook heel goed mee over de baan. Ja. Rutte, uh, sorry, uh, Wilders, die heeft vandaag gezegd: van uh, hallo, je hebt afspraken met mij, je hebt een relatie met mij. En ja, ik denk dat de wens van, Geert Wilderstag is dat de komende tijd, het komende jaar... Ja, hij zegt 2012 wordt een beslissend jaar ja, of ik ja. doorga met deze gedoogsteun. Het moet een hoger PVV-profiel krijgen. Want ja, het is een kwestie van geven en nemen. Als je te veel moet geven en te weinig nemen dan gaat het niet goed ja, in een maar, relatie. Ja, maar Rutte zal zeggen, beste Geert, we hebben afspraken gemaakt... en daar houden we ons aan, zoals hij dat ook steeds zei. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het gevoel daarover goed is. En ja, zo'n zo gedoogconstructie, het is voor iedereen nieuw. Ja. Je moet je er wel lekker bij voelen. Het zijn uh, communicerende vaten wat je politiek binnenhaalt... en wat je weggeeft. En die afspraken zijn toen gemaakt. Hoe het in de praktijk is, dat weet ik niet. Dus ik denk dat... Wilders met dit interview duidelijk heeft laten zeggen van... ik ben er nog en houd ook rekening met mij. Ja, ja. en hoe durf je dan, durf je dan een verspilling doen voor het komende jaar? Gaat dat verder wringen of zal het een beetje bijbuigen richting de PVV? Nou, ik denk dat het heel erg van de politieke agenda afhangt. Want als het blijft modderen met de economie... en er moet steeds geld richting Griekenland... en de blik blijft heel sterk op Europa gericht... in die typische PVV-onderwerpen die blijven ondergesneeuwd... wat nu toch zeker het uh, geval is in mijn uh, mening... dan wordt het natuurlijk steeds lastiger voor Wilders... om nog naar zijn achterban te kunnen zeggen van... het is toch goed dat wij in dit kabinet zitten. Ja. Dat wordt dan lastig. Goed, we gaan het meemaken. Dankjewel. Hans Andringa. La pelouse, écartez-vous, je sors, oui, je sors. Ma terre promise est ici dans ma chemise. Écartez-vous, je mords. Oui, je mords. Je fais ma valise, je prends mes en cerises et mes pyjamas d'or. Oui, je sors, ombre jalouse au milieu de la pelouse. Écartez-vous, je mords. Oui, je mords. Je quitte toujours toujours les menus. Elles se meurent, ces marais de vampire ne m'inspirent que l'horreur. Voyez-vous, si je pars si loin, c'est parce qu'elles se meurent, se meurent, et ces torrents d'acide, homicide, me font peur. Je vis ailleurs. Jalouse au milieu de la pelouse, écartez-vous, je sors. Oui, je sors, je fais ma valise, je prends mes calçons-cerises et mes pyjamas d'or. Oui, je sors. Pour fuir toute basque les bourrasques du malheur Voyez, le monde s'écroule et seule elle sonneur, se demeure et se fleure. Dans ma chemise, écartez-vous, je mords. Oui, je mords. Je fais ma valise. Je prends mes calechons-cerises et mes pyjamas d'or. Oui, je sors. Les fantassins des pelouses. Écartez-vous, je sors. Oui, je sors. Pascal Heni met Elzeneur. Hij werkte 22 jaar als inspecteur voor Michelin, de Sterrenrestaurantgids. Hij gaf en ontnam restaurants die felbegeerde sterren. En nu komt hij met een boek over zijn leven in dienst van Michelin, Paul van Kranenbroek. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Michelin komt er niet altijd even goed vanaf. Uh, in uw boek, de laatste dagen, zouden mensen de indruk gekregen kunnen hebben dat u rancuneus bent, klopt dat? Nee, ik ben absoluut niet rancuneus. Want kijk, uh, ja, als je 22 jaar bij een baas werkt dan ga je daar zo niet weg om met rancuneus te zijn. Ik regel wel enkele zaken en ik wil gewoon eventjes aan de alarmbel trekken... om toch te laten zien dat er iets misgaat in feite. Want wat gaat er volgens u precies mis? Het kleine adresje dat de lezer zocht, dat is niet meer te vinden in de gids. En dat is het spijtige van de zaak, dus er wordt niet meer geprospecteerd gelijk vroeger... Er is misschien te weinig personeel, dat is mijn probleem niet meer. Maar uh, daar wordt niet meer gezocht. Vroeger gaf men het kleine adresje, ging men daar eten... gaf men dat door aan zijn vrienden of zijn kennissen... Ja. En dat was in feite de, de, ja, de, de waarde van de gids. Precies, zo'n klein restaurant, wat ja. niet zo bekend was, kon toch heel ja. goed zijn. En die stond dan in de gids, voilà. dat was het idee. Voilà, dat was het idee in feite, want ja, als je kijkt, dan is er 5% sterren in de gids. En iedereen spreekt over de sterren, maar er zijn zoveel andere goede restaurants en goede hotels. En daar wordt niet over gesproken in feite. Nee. Dus nee. Het is gewoon de sterrenbedoeling die interessant is. En uh, vroeger, als er iets uitkwam, was het het evenement. En nu zoekt men het evenement. Nu een sterretje ja een sterretje bij. Uh, bom, dat is meer marketing. Dat doet men expres om uh, reuws te creëren of nieuws te creëren... Ja, waardoor dat, uh, er meer ja, aandacht voor komt? Ja. ja, als je ziet bijvoorbeeld dat er in België een jonge kok... en uh, die krijgt na drie maanden al een ster... omdat hij gewoon op tv geweest is... ja dan vind ik dat een beetje spijtig voor alle anderen... die er al jaren moeten voor weggen Maar komt dat hebben. niet door u? U deelt die sterren toch uit? Ja, die sterren worden uitgedeeld, niet door mij, dus ik ben al zes jaar weg. Nou ja, ja maar toen de, u dat deed. Ja, maar op dat moment werden die sterren op een andere manier bekeken. Het werd een volledig dossier opgesteld met de voor- en de nadelen. Is het wat misgegaan na uw vertrek? Ik denk dat het gewoon op, op, op basis is van geld verdienen. En de, de, door de Michelin-gids? Door de Michelin-gids, ja, dat zij moeten geld verdienen... en dat daarom minder aandacht wordt besteed aan het kleine adresje... waar de lezer op, op uit was natuurlijk. Ja, het kleine adresje, dat is een e-tent, een, ja, een, e een goede e-tent. Een e, -tent. e -tent waar je met plezier terug gaat. En zo moesten er onder de in de gids staan... en nu moet je drie of vier gidsen nemen... om iets terug te vinden wat je, als je naar het zuiden trekt... of als je in België zit, om ergens te, goed te kunnen gaan eten. In ja, ja, ja. U zegt ook, er zijn maar drie michelin Inspecteurs in de Benelux. Ja, maar dat is geweten in 2004, toen die Franse inspecteur over Michelin sprak. En dat was meer dan cuneus, want ja, die jongen die was gefrustreerd omdat hij geen bevordering kreeg. Toen heeft ze dat allemaal uit de doeken gedaan. U zegt dat is geen nieuws. Dat is geen nieuws. Maar bent feiten. u dan verbaasd over de enorme aandacht die er is voor uw boek? Ja, als je de naam Michelin zegt. Hè, bon, kijk, ik heb hier Nederland op de kaart gezet op gastronomie. Bon. Uh, daarom moest er gevochten worden voor Michiel bekend te maken. Als je dan Michiel bekend maakt en als dezelfde persoon dan na enkele jaartjes zegt het gaat niet meer, ja natuurlijk dan is er een etsen. Hè? Nou ja. is zo. Ik zit ineens te denken, zou uw boek ook onderdeel zijn... van die strategie van Machelet om zoveel mogelijk herrie te maken? Nee, dat zou trappen, trappen we erin ja. met z'n allen? Dat, dat zou kunnen in feite, maar ik denk het niet hoor. Ik denk niet dat ze dat, in goede, dat, ze dat uh, goed opnemen. Maar ik heb nog geen reactie, ik weet geen reactie. En in feite, het is gelijk met de sterren, daar staan 5% sterren in de gids... Bij mij staat er 5% over Michelin. De rest is mijn leven. Ja, maar daar heeft niemand het over. Ah, ja, daar, heeft niemand, daar spreken ze niet over in nee. feite. Want u schrijft op een gegeven moment ook dat u een ster wilde geven aan, ik geloof, de Libraïen in Zwolle? Nee, de derde ster in de Libraïen. De derde ster? Ja. En dat dat tegengehouden is in Parijs? Maar ja, want kijk, men had twee kandidaten. Natuurlijk, om Nederland op de kaart te zetten, had men liever een klassieker als een jong element... En ik had juist het tegenovergestelde gedaan... ik had de twee in competitie gebracht... om de rest naar boven te trekken. Ja. En hier hebben we dan een jaar... en dan het jaar, de twee jaar erachter... maar dan krijgt u twee maal publiciteit... dat vond ik onnozel in feite. Als je ze waard zijn, moest je ze krijgen. Ja, en u heeft, dat is dus niet gebeurd in dat geval? Nee, maar twee jaar erachter stond ze... Hè? dus dan, ja, dan is dat twee jaar... dus misschien beter dus zo. Ik weet het ook niet, maar ik dacht op dat moment... was die klassieke ster en die nieuwe ster... die jonge ster... Was de, de, die hadden dezelfde waarde. Ja, ja. dus ja. ja, ja. Het lijkt een romantische baan, lekker eten voor je beroep. Mm -hmm. uh, maar u omschrijft het als hard werken en, wat ons opviel, eenzaam. Het is eenzaam, ja. Waar, uh, waar zit hem dat in? Omdat je altijd alleen aan tafel zit en dat je dus. Je mag, je mag niemand meenemen? ja je kunt eventjes je vrouw meenemen maar je kan, Michelin betaalt dat niet hoor dus, <laughs> okay. als je vrouw meegaat betaalt u dat uit uw eigen zak je kunt dat doen maar uh, dan kan je ook minder goed werken dus het is een kwestie van oplettendheid er werden geen notas genomen aan tafel dus je zat er gelijk een gewone klant aan tafel ja. wat dat wel misschien dan interessant was ja, dat je kon meeluisteren wat de anderen zeiden aan de andere tafels en dat je eventjes kon kijken wat, hè, dit, uh, ja, dat klantenbestand uh, bestonden Zakenmensen of wat koppeltjes, echte of valse koppeltjes, ja. dat was wel interessant. Ja. Maar voor de rest, soms zat u daar gans alleen met de dennenbomen rond u en dat was ook het enige. Ja, eigenlijk ja. helemaal geen leuk werk dan. Want hoe vaak per dag moest u? Eten, hè? Twee u maal eten. U moet twee eten. elke ja. dag, tien ja, keer ja. in de week? Ja, ja nee, zeven, dus uh, vijf dagen om de week. Hè. Dat maakt negen maal in feite. Hè. Ja. Ja. Bon. Maar dan ga je het weekend niet meer lekker uit eten? Ja, maar in twee kenten werd er ook soms nog gewerkt. Dan moesten de controles uitgevoerd worden, dan gingen we toch ook nog op de baan. Hè. Ja. Maar en dat deden we dus zeven maanden per jaar. En dan de andere vijf maanden waren natuurlijk de redactie en ja, het, het opzetten. En ook de, het verlof. Hè. Want twee tweemaal per dag eten is zwaar? Dat is zwaar in het begin en dat is zwaar op het einde. Maar ertussenin doet u gewoon uw werk. En hoezo aan het begin en aan het einde? Als je begint als jonge inspecteur, ja, dan moet er een ganze metamorfose zijn van uw lichaam. Uw lichaam gaat dat niet accepteren. Als u twee maal, dus vier, maal, vier gangen gaat eten. En dan moet u dat proberen in uw. Dat toch een routine in feit. Want u krijgt ook signalen. Hè. Op een zeker moment dat weet u wat u niet moet eten, of dat er daar niet moet op, op ingegaan worden. Ja. Dat voelt u ook aan. Hè. Want u moet aankweken. Dus u moet erkenningspunten aankweken. En dus moet je van alles proberen. Ja, en dus is het zwaar? Het is zwaar, ja, want u heeft ook de baan en u heeft ook nog die bezoeken dat u moet doen. Hè? Het is oh ja. niet alleen gaan eten en een rapportje schrijven. Want u uh, moet dus bezoeken doen. De restaurants en de hotels. Oh ja. Als je dan enkele grote hotels hebt. Een om, om voormiddag. En dat pakt dan nog half uur. Dan, uh, ja, dan is het uh, doorwekken. Ja. Ja. U heeft nog steeds een enorme passie voor eten. U bent een fijn ja. proeven bij Uitstek. Uh, en wij willen graag van u leren hoe je dat doet. Dat proeven. En daarom <laughs> hebben we een gerecht voor u neergezet. Ja. Het staat hier voor u op tafel. U mag de schotel eraf halen wat mij betreft. Het is gemaakt door uh, chef-kok Erik de Boer. Mm -hmm. Van het sterrenrestaurant Leeks hier in Hilversum. Ja. Nou ja. Um, het staat hier voor ons. En aan u de taak, hoe gaan we te werk? Ik heb er ook een. Ja, je gaat eerst beginnen met wat in het midden ligt. Hè. Er is iets klaargemaakt met kreeft. Er is ook een klein vormpje hier van caviar. Ja, kunt u het beschrijven, hoe het eruit ziet? Ja, dat ziet er goed uit. Het, is, uh, het ziet er goed uit, dat ja, kunnen we in ieder geval zeggen. Ja, het is uh, ja, een, een, een, een kleine cannelloni die opgevuld is. Ik moet het proeven natuurlijk. Ja. Daarover ligt een, dus een kreeft... Um, Schaar, schaar, een schaar van een kreeft, ja. En dan heeft u een klein, hier een uh, klein toosje met een beetje kaviaar. Ja. En aan de andere kant heeft u een blok, een soort van sashimi van uh, zalm. Ja. Nou ja, goed, dat ligt er dus. En dan, wat doe je dan als proever? Dan begin je eerst met wat natuurlijk het voornaamste zal zijn. Dat is te proeven wat die kreeft is. Want die kreeft die heeft niets van garnituur. Die zit, daar, die zit daar gekookt. Maar dan kan u al proeven welke de kwaliteit is. Of hij goed gekruid is en zo verder. En dan gaat hij ja. over naar de. Maar u gaat niet eerst ruiken? Ruiken, nee. nee. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Moest die vis nu ruiken, ja, dan zou ik er gewoon niet aankomen. Als die ruikt, is het niet goed? Nee, vis mag niet ruiken in feite. Een verse okay. vis ruikt niet. Nee. nee. En zalm ruikt zeker niet. Dat is een van de vissen waar je het gemakkelijkste mee kunt werken. In feite. Als die ruikt, is er een groot probleem. Ja, ja dan, dan is dan er een heel, het heel groot probleem. die sterk? kan je dan vergeten. Ja, dan Zullen we maar beginnen dan? Ja, ja. U zegt beginnen met die kreeft. Ja, ik zou die kreeft eerst proeven. Ja, ik moet weten, ik heb 900 kreeften klaargemaakt per week. 900 per week? Toen, toen ik begon als uh, jonge kok, mm -hmm. dus, uh, maar ik denk wel... Deze kreeft is... U neemt een hap, zie ik. Dat is blauwe kreeft, dus dat is, kreeft, uh, is geen uh, Canadese kreeft. Dat ziet u zo. Mm -hmm. Die heeft goede smaak. Dus is een beetje citroen over. Mm. En, en weten we nu al veel of nog niet? Nu weten we al dat hij kan koken. U weet dat hij kan koken, dat ja. heeft u nu al door? Ja, dat hebben we nu al door in feite. Want ik heb heel goed de smaak. Dat was... En, en wat, wat, kunt u dat nader omschrijven, wat dat dan is? Ja, kijk, je hebt de smaak, maar het is niet plat. Het is, het is gewoon wat het moet zijn in feite. Het is niet te ver of te weinig. Nee. Als te weinig is, ja, dan is het zo'n beetje rauwachtig, En dat is het niet. Nee. Gaan we door met de cannelloni? Ja, nu gaan we door okay. met gemaakt cannelloni. Er zit wel behoorlijk wat in. Mm -hmm. Weet u al wat, of moeten we dat eerst proeven? Dat is een soort van salade van de kreeft, mm, lekker. denk ik. Ja. ja, dat is het. En uh, met een beetje hetzelfde lijn erom. Nog gezond ook. Ja, heel gezond. Voor dat is een soort keuken dat moet gevolgd worden. Dat is een keuken met goede producten. Elk product heeft zijn smaak en je kunt eruit halen. Je moet daarom geen connoisseur zijn om dat te weten wat dat is. Het hmm. is niet nodig om daar connoisseur hmm. voor te zijn. En leek kan dat ook uh, proeven. Dat, dat is gewoon goed. Ja. ja, maar daarmee heb je nog geen ster als iets gewoon goed is. Nee, man. Maar... Toch? U kunt op één gerecht kun je geen ster zetten. Wat dus zegt u? Op, op één gerecht kun je geen ster zetten. <laughs> Oké, okay, dus we zijn dus we nog een, lang niet. Dat is een ster gerecht. Maar op één gerecht kun je geen ster zetten. Dus een, het is een ensemble van de degustatie. Ja, dus u zegt: dit is prima. wat uh, wat uh, meneer prima. de boer heeft gemaakt, maar het is te vroeg om te zeggen dat ja. het de ster oplevert. Voor, voor mij is dat af. Hè? Dat is volledig af. Ja. Neemt u de zalm nu erbij? Ja, daar hebben we nog een, nog een half, half minuut voor. <lacht> ja. Redden we dat nog of zullen we de caviar ja, ja, We Ja, die, die zalm gaat er nog door. Die is licht gerookt, is ook fijn, niet te zwaar. En daar is ook niet te veel zout bij. Ja, dus ook hier geldt weer, er moet, er moet niks uitspringen eigenlijk. Voilà. Ja. Dan, dan, dan deugt het. En wat, kun, wat kunnen we nu van dat bocht zeggen? Dat het een opgezet bocht is waar alles tot zijn recht komt, maar dat in piramidevorm okay. naar boven gaat. Dank. <laughs> voilà. Het is vijf voor twaalf. Grote treurnis in België en onder wielerliefhebbers over de hele wereld. De wielerklassieker De Ronde van Vlaanderen krijgt volgend jaar een ander parcours. De finish is verlegd van Meerbeken naar Oudenaarde. En daarmee komt er een einde aan de beklimming van een van de grootste monumenten uit de wielergeschiedenis... de Muur van Geraardsbergen. Op de top van die muur staat een plakkaat met een gedicht... geschreven door de Belgische dichter Willy Verheggen. Hij draagt het nu voor. De Muur van Geraardsbergen. Rilling en razernij door het peloton... De muur van Geraardsbergen staat als een panzerkolonne van kasseien te wachten en lacht zijn stenen tanden bloot. Benen breken in een helse kramp. Hoofd en adem haperen bij zoveel vertoon van hoog en stijl en bijna niet te temmen. De muur slaat zijn porfieren klauwen uit, maait als een oorlog jonge mannen weg en houdt dan plots op muur te zijn. Wanneer de strijd bergop is en de laatste man zijn lijf behoedzaam tot zijn oude vorm heeft teruggebracht, huilt de helling om voorbij verdriet, fluweel over de stad die haar toren stelt en de renners afgeranseld naar de finish jaagt. Nou, dat lijkt me een hele goede reden om de muur toch maar weer in het parcours van de Ronde van Vlaanderen op te nemen. Dankjewel, Willy Verheggen. Straks is er uh, Casa Luna en daarin is bierimporteur Rick Kempen te gast... over de oktoberfeesten die morgen losbarsten. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Reesel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.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 Dit is Radio 1.